KPN heeft de mailboxen van 2 miljoen gebruikers tijdelijk geblokkeerd. Het telecombedrijf doet dat uit voorzorg, omdat de beveiliging van de accounts niet te garanderen valt. Het bedrijf wil klanten zo snel mogelijk laten weten wat ze precies moeten doen om weer te kunnen mailen. Het probleem is dat KPN de klanten niet kan bereiken, omdat het e-mailadres niet toegankelijk is. Eerder vandaag werd bekend dat hackers de gegevens van 500 KPN-klanten openbaar hebben gemaakt. Het gaat onder meer om gebruikersnamen, wachtwoorden en telefoonnummers. De OM gaat onderzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren. Gisteren werd bekend dat KPN in januari is gehackt. Het is nog niet duidelijk of de twee zaken met elkaar te maken hebben. De aangepaste dienstregeling voor het treinverkeer blijft in ieder geval tot woensdag van kracht. Dat hebben NS en ProRail besloten. Volgens hen is die dienstregeling nodig om zekerheid te kunnen bieden aan treinreizigers. Bij de NS zijn tot nu toe zo'n 20.000 schadeclaims binnengekomen vanwege de vertragingen in de vorstperiode. Veel meer dan normaal. Hoeveel geld reizigers hebben geclaimd is nog onduidelijk. De provincie Drenthe wijst ook het nieuwe natuurakkoord met staatssecretaris Bleker af.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 De Nederlandse politie wist in Duitsland het lichaam op te sporen met sonarapparatuur. Het Duitse brandweer heeft het lijk uit het water gehaald. Een wandelaar zag de man vrijdag de Krikkenberger Zee opgaan, net over de grens bij Venlo. Hij waarschuwde de man dat het ijs niet dik genoeg was, maar de Nederlander negeerde die waarschuwing. Het weer vannacht helder, temperaturen tussen min 9 en min 12. Morgen overdag zonnig en koud, temperatuur stijgt dan naar maximaal min 3. Dit was het NOS Journaal.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 Tot half negen praat ik met priester, dichter en theoloog Huub Oosterhuis. Hij opende namelijk een jaar geleden De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Maar we beginnen met voetbal, want Twente speelt tegen Herakles. Bas Ticheler, ja, ik weet dat je Herakles moet zeggen, maar daar zijn de meningen verdeeld over. Ja, dat hangt ook een beetje af waar je vandaan komt, geloof ik. 0-0 uh, is de stand tussen Twente en die andere ploeg na ruime minuut voetballen in Enschede. Waar het koud is, dat zal geen verrassing zijn voor de meeste mensen. Waar de persdienst van Twente heel keurig dekentjes heeft uitgedeeld aan alle journalisten. Zodat ze op de perstribune nog een klein beetje warm blijven. We hopen dat er in de rust nog koffie bij komt ook. En Twente, dat uh, zonder al te grote verrassingen speelt... weet dat als het vanavond wint dat het weer koploper is in de eredivisie. Want dan gaat het AZ en PSV op doelsaldo voorbij. En Twente zal dus proberen om uh, de ploeg uit Almelo tegen de muur te zetten. Dat gebeurt eigenlijk meteen in het begin. Er wordt nu van afstand geschoten ook door John die probeert naar binnen te draaien. En meteen in het begin van de wedstrijd staat Herakles ook weer de rug tegen de muur. Nu Charlie van afstand, een metertje naast. Maar Twente wil meteen ervoor voren, zoveel is duidelijk en Twee dingen. Ja, ik zei het al, mijn gast vanavond is priester, dichter en theoloog Hupe Goedenavond. Goedenavond. Zegt u Herakles of Herakles? Herakles is het. Dat is ja, het goede. Absoluut. ik okay, ben deze. Voor ja, altijd. Herakles. <laughs> Heel goed. Ik ga met u praten uh, naar aanleiding van het eenjarig bestaan van het door u opgerichte centrum De Nieuwe Liefde in Amsterdam. Ja. Uh, en om u te introduceren maakten wij een compilatie over u. Uh, en om te beginnen uw toespraak tijdens de begrafenis van Prins Klaus. Op Koninginnedag van dit jaar keken wij op zijn kamer in het AMC naar de televisie. En daar stond ik, wees hij. Dat was mijn plaats, naast haar. Hij straalde. Begin dit jaar opende de koningin het nieuwe debatcentrum van Oosterhaas in Amsterdam. De zachte krachten zullen zeker winnen. Naar volmaakte liefde stijgt alles mee. Een huis voor een bezield verband, waar het woord beschaving opnieuw inhoud krijgt. Ja, een jaar geleden was dat, hè? Ja, een jaar geleden. Beatrix was erbij. Ja. Um, hoe is dat om terug te horen, haar woorden? Want die waren toch echt vol, ja, ja, ja wij, wij, wij hadden voor de opening een collage gemaakt van uh, poëziefragmenten... vanaf Herman Gorter tot Lucebert, Bert. Um, om daarmee aan te geven in welke traditie van uh, dromen, visioenen, experimenten... Wij wensten te staan. En die collage eindigde met de regels van Harriet Holland-Holst... die de koningin zojuist uh, uitsprak. Dus zij had daar een uh, actieve rol. Dat vond ze ook leuk. En uh, de zachte krachten zullen zeker winnen. Ja, want poëzie, dat ja. doet iets met u, hè? Nou, niet alleen met mij nee, natuurlijk. Nee, maar wel met u, want u zit hier nou. Ja, oké. Okay. Ja, nou ja, poëzie is, uh, daar heeft de dichter Nijhoff iets heel moois over gezegd. Die zei, poëzie is de tintelende taal van een achter alle kwaad verrijzende dageraad. Nou, nog, nog één keer. De tintelende taal van een achter alle kwaad verrijzende dageraad. Wauw. Nou, heftig, hè? Ja, nou, dat, dat vind ik ook. Poëzie gaat over de toekomst, gaat over harmonie, over een verzoende wereld... over mensen die met elkaar verzoend zijn en kunnen en, leven. Dat... En u wilt in die nieuwe liefde, hè, in dat centrum, um, ook een plek geven aan poëzie? Ja, dat doen we ook. Dat is... Uh, een heel belangrijk item, ja. Zeker. Want u wil dat daar de beschaving, als het ware, hoogtein viert, hè? Nou, ja, dat zijn dat... hele. Nee, maar dat zijn eigenlijk hele. Een grote woorden. Precies, dat ja, zou ik zeggen. Maar dat ja. is wel een beetje wat daar omheen hangt ook. Ja, nou ja, goed. Toch? Of niet? Nou, het is allemaal heel gewoon hoor. Het, is, het zijn de gewone dingen die mensen ter harte gaan. En. en, en die proberen we aan te reiken en te verstevigen. Um, poëzie is natuurlijk een minderheidstaal, een ongewone taal. Maar het is wel de tegentaal tegen al die uh, pesterige en kwaaie en honende taal... die overal in Nederland rondzinkt op het ogenblik. He, dus dan, dan zeg je zo niet, maar zo wel misschien. En we hebben hele grote dichters... Die worden gelezen, voorgelezen. We hebben een serie programma's over poëzie op zondagmiddag. Uh, daar heeft Gerrit Kouwenaar voorgelezen. Daar hebben we de poëzie van Loetjebert uh, bekeken. Dat is met veel muziek en voordracht. En daar komen... Nou, het is altijd vol. Ja. Uh, en wat gebeurt er dan met de mensen die daar zijn? Want u wilde, nou, los van het feit dat ze een mooie middag hebben... en het goed hebben met elkaar waarschijnlijk... Ja. wat hoopt u... Dat hun leven daarna. Ja, heeft. heeft uh, hoe zeg je dat? verrijkt heeft. Hoe, hoe, hoe hoopt u dat er uh, iets verandert? Want dat hoopt u toch? Uh, nou, ik hoop dat ze op, op ideeën worden gebracht. Hè? Dat, dat, het, dat het ook zo kan. Dat het ook uh, kan op de wijze van de poëzie en van het lied. Namelijk herkenning, ontroering, bemoediging. Dat ja. zijn de woorden die mij dan. Maar zijn er dingen bijvoorbeeld, om, he, u bent dus van de poëzie en van de gedichten... Ja. zijn er gedichten die u in uw leven gelezen heeft... die u veranderd hebben, die u inzicht hebben gegeven? Kunt u daar een voorbeeld van geven? Ja, het voorbeeld is voor mij de poëzie van Loetjebert. Ik was uh, twintig. En ik had twee jaar lang eigenlijk in een soort geestelijke militaire dienst gezeten in een klooster waarin ik werd opgeleid voor dat priesterschap. En ik was volledig van de wereld afgesloten. Mm -hmm. Las niets anders dan, dan ja, godwoestijnvaders... en oude teksten en Latijn en zo, dat soort dingen. En ik had Bert wel... Ik had wel iets van hem gelezen voordien een paar gedichten. Maar in die jaren is hij gaan publiceren en waren er dus bundels. En ik, zo gauw ik het mocht, ben ik naar een bibliotheek gegaan... en heb alles wat daar stond van Lucebert geleend en meteen gelezen. En dat was een, een ongelooflijke vervoering. Ik dacht dat dat kan met de Nederlandse taal, dat je zo kan kan spreken, kan ontroeren, maar ook ironiseren... en spotten en, en, en, en goochelen, dat was een, een sensatie. En later heb ik gemerkt dat veel mensen van mijn generatie... of ietsje ouder, uh, de poëzie van Lucebert hebben beleefd... als de grote gebeurtenis na de bevrijding, na en, de Tweede Wereldoorlog. En welke zin heeft u dan tot diep in uw wezen geraakt? Weet u dat nog? Ik tracht op poëtische wijze, dat wil zeggen, eenvouds verlichte waters de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking te brengen. Dat zijn regels van Doetjebert. Zo begint zijn... Poëtica. Maar heeft u dat dan meteen tot u... Want ik moet het dus echt nog een keer horen om het op me ja. door te laten dringen. Of ja. ligt dat aan mij? Nee, helemaal niet. Ik, het, ja, ik heb dat ook allemaal tien, twintig keer ja. gelezen, vol verbazing. Want, wat, zit er dan, wat zit er dan in die zin voor u? U moet hem nog een keer herhalen, want anders denken mensen ook... ja, wat ik, voor zin. ik tracht. Dus hij, hij gaat zeggen wat hij wil als dichter uh -huh. hè, en als mens. Wat, wat, wat, waarom doet hij het? Dat is een soort roeping... Die die formuleert. Ik tracht op poëtische wijze... dat wil zeggen... eenvouds verlichte waters... Mm -hmm. de ruimte van het volledige leven... tot uitdrukking te brengen. Nou, De ruimte van het volledige leven. Alles alles van hemel tot aarde en omgekeerde. Van de straat tot de grootste vervoering. Ja. Alles hoort bij elkaar. En dat... Ja, dat idee, dat visioen, die beleving, die kennen allerlei mensen. Ik heb dit gedicht toen ik een keer moest invallen... op een middelbare school in Groningen. Ik studeerde daar en ik moest ineens een leraar vervangen... met een keelandoening. Ik, ik stond voor Groningse jongens en meiden van 18 in de zesde gym... en ik had niks te vertellen dan wat ik in die moderne poëzie gelezen had... En dit gedicht heb ik ze uitgelegd. Ik heb het opgeschreven op bord. En iedereen snapte het. Dat, dat was gewoon... Ja, dat was de taal die toen in de lucht hing. Ja. Ook de de sensibiliteit die toen door iedereen werd gedeeld. Dus... En, en u probeert in dat centrum, hè, wat dus morgen ja. een jaar bestaat... u probeert daar die sfeer, dat, dat, ja, dat onderdeel van ja. het leven zijn... van met elkaar begrijpen. Ja. Wat hoopt u dat mensen... want u zei in een eerder interview... ja, mensen maken daar aantekeningen als ja. ze daar zijn. Ja, ja, ja soms wel. Wat Dan schrijven worden... ze op? Ja, wat er gezegd wordt, ze, ze komen om geïnformeerd te worden... om bemoedigd te worden, om dingen in een samenhang te zien. Maar noem eens iets concreets, want het is allemaal zo... Er zijn ontzettend veel thema's. Wij hebben bijvoorbeeld gedebatteerd over de vrije wil. En we hebben gedebatteerd over euthanasie. Mm -hmm. En we hebben gedebatteerd over... Uh, uh, wij zijn onze brein, dat soort ja. populaire... En dan zetten we mensen tegenover elkaar... die het uh, van verschillende uh, inzichten uit belichten. En okay. dat is heel informatief en spannend. Dat zijn hele mooie discussies. Intellectueel ook? Nou ja, natuurlijk wel intellectueel, maar... maar uh, toch verstaanbaar en voor veel mensen toegankelijk. En mensen zitten daar soms bij het te, te, te aantekeningen te maken. Maar, kom, maar komen er ook mensen uh, die niet hoog opgeleid zijn? Die, ja. Waarvan u denkt. Ja. Nou, ja, wat leuk dat jij er bent. Ja, dat had, noem eens iets: iets waar, waarvan u dacht. Ja, wat leuk. Er komt een fietsenmaker uit de buurt. daar. Die, die, die, die, die is er heel vaak. Ja, En die vindt dat prachtig. En die. die, die, die, die, die ja, die houdt ook van de muziek. We hebben veel muzikanten over de vloer. Hè? Dus er wordt nooit uh, zomaar in de wilde weg gediscussieerd. Er is altijd een instrument wat intermetsie speelt. Het inleidt, uitleidt. We maken ook gebruik van filmfragmenten, maar dat soort avonden, die avonden heten, die hebben een titel, mm -hmm. Wat is wijsheid, heet het. Hè? Nou, die lopen erg goed Dan worden bijzonder uh, gewaardeerd ook. Ja. Krijgen een hoog... En dan hoopt uh, u dat mensen geïnspireerd raken en dat in hun eigen leven toepassen en dat de wereld ja. een stapje hoger komt eigenlijk? Nou ja, dat, dat mensen ook tegen de, de chaos in, die, die, de crisis en de chaos in, een beetje... Een beetje tot rust komen, een beetje de weg vinden, andere, andere ideeën opdoen... waarmee ja. ze zelf weer verder kunnen. Verrast worden ook, ja. zoals ik verrast ben door die poëzie van Lucebert. Ja. U uh, houdt daar zelf ook toespraken. Ja. Um, en we hebben vandaag gebeld met uh, theoloog Jacobine Geel... Ja. En zij is morgen ook aanwezig bij, uh, ja. he, bij de viering. Ja, zeker. Um, sommige mensen zeggen de toespraken van uh, Hub Oosterhuis zijn een beetje somber. Uh, en wij vroegen haar wat zij ervan vindt. En dit antwoordt ze: Ik vind ze niet zo donker. Ik vind ze wel vaak kritisch, voor zover ze over de samenleving gaan profetisch kun je ook zeggen, want ik denk wel dat hij zichzelf in de traditie van de oud-testamentische profeten uh, ziet wat dat betreft. Die toch wel uh, konden donderen over alle misstanden in de samenleving, maar dat is niet per se somber. Dat is juist altijd ook vanuit een heel duidelijk besef van waar het naartoe zou moeten en hoe het anders zou kunnen. U ziet te knikken ja dat, Ze heeft het begrepen. Ja, <laughs> Jacobine ik. heeft het ja. begrepen. Ja, ze is bij ons begonnen. Ja. <laughs> maar goed, het doet u goed om te horen wat ze zegt. Ja, zeker. Ja? Ja, ja. Wat, wat houdt u, onthoudt u nu van wat zij gezegd heeft? Nou, dat het niet somber is. Hè? Ook al is het ernstig. Dat, dat zijn andere dingen. Het, het, natuurlijk gaat het over, over heel veel uh, ellende in deze wereld. We zullen nooit een zondag overslaan. Um, of een zondag hebben zonder dat we... Uh, de problematiek van vreemdelingen in Nederland, van asielzoekers aan de orde stellen. Hoe dan ook, misschien met één voorbeeld, één zin of wat uitgebreider. Nou, is dat somber? Ja, dat is vreselijk uh, uh, neerdrukkend en maar het gecompliceerd, is de maar het is de realiteit. En ik wil dat mensen daar zich rekenschap van geven en ik probeer ze te motiveren om wat. Aan te doen om te beginnen om er anders over te denken dan de publieke opinie onder invloed van dit kabinet uh, geneigd is over te nemen. Ja? Er werd gevoetbald, hè? Weet u nog welke clubs? Ja, Twente tegen Herakles. Was ja. Ja. Stichler, hoe staat het ervoor daar? 0-0 is het uh, nog altijd na een kwartier. Er zijn niet heel veel grote kansen geweest. Twente heeft een uh, nou ja, veldoverwicht, maar ook dat houdt niet echt over. Twente dat, uh, net als bij Heracles trouwens, een aantal spelers op het veld heeft die, nou ja, dat zijn wel de jongens van de gestante pot. Ondanks het weer gewoon spelen in een korte broek met korte mouwen en niet willen weten van handschoenen of maillots of andere, andere dingen die je in ieder geval een beetje warm houden. Zoals ik zei, jongens van de gestante pot, de heren Jansen, Brama en Wisselhof bij Twente doen dat namelijk. En de heren Looms en Breukers bij Heracles. Kortom, uh, dat is aardig om te zien. Voor de doelen zoals gezegd nog niet al te veel gebeurt. Twente dat wel wil ontsnappen nu via Ola Jumba die verspeelt de bal en dan kan Heracles komen en via Duarte. Proberen door te breken. Dat mislukt omdat Twente uiteindelijk de deur juist op tijd weer dichtgooit. En via Brahma de bal weer overneemt. En nu misschien kan gaan counter ook als het snel zou gaan. Want er ligt wat ruimte aan de rechterkant bij Chatti. Die krijgt ook de bal. Moet Looms opzoeken. Willem Jansen loopt vanaf het middenveld en wijst en krijgt nu de bal op de rand van het strafhofgebied. Draait weg van de tegenstander. Geeft een voorzet. Daar is Luc de Jong. Daar is ver. En daar is de kopbal in de handen van Pasveer de keeper van Heracles. De eerste grote kans... Van de wedstrijd in Enschede verdwijnt uiteindelijk via het hoofd van Leroy Ver in de handen van Remco Pasveer. En zo blijft het na 16,5 minuut 0-0. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margarete Reintjes. En tot half negen ben ik in gesprek met Huub Oosterhuis. Priester, dichter en theoloog. En dit weekend viert hij dat het door hem opgerichte centrum... De Nieuwe Liefde, haar eenjarig bestaan, viert in Amsterdam. En dit centrum komt natuurlijk ook voort uit uw liefde voor het leven. Hè? mogen we toch wel zeggen. Ja, dat, dat mag in ieder geval gezegd worden. Um, u bent nu bijna tachtig. Wat weet u over het leven wat u niet wist toen u veertig was? Ja, ja, dat het. Dat het nog gecompliceerder is dan ik toen al dacht. Waarom? Ja, weet ik dat. Waarom? Omdat mensen. Nee, maar waar blijkt de gecompliceerdheid uit nu? Uit, uit, uit mensen, uit, uit, uit de reacties van mensen op elkaar, op de manier waarop mensen met elkaar omgaan. Ja, nu, nu in deze crisistijd uh, liggen de dingen natuurlijk veel scherper nog dan, dan, dan 40 jaar geleden. Voor mij ook. En uh, ja. Stemt u dat somber? Want toch. Nee, nee want u somber. heeft toch ook heel Ik bedoel, het is de werkelijkheid ja. dat, dat, dat, dat, dat we met een PVV zitten. die Nederland regeert. en die, die zelfs een, een redelijke. niet mijn partij, de VVD. maar een redelijke. Uh, liberale partij uh, tergt. en, en naar, naar. rechtser dan rechts dwingt. Ja. Toch? Ik bedoel, wat, wat volgt daaruit. Wat volgt daaruit voor de. Voor, voor de allerarmste, voor, maar ook voor allerlei uh, culturele uh, belangen in Nederland. Dat is verschrikkelijk. En toch is dit centrum heel erg bedoeld voor hoop. Natuurlijk. Waar put u die dan uit? Nou, wij, wij, uit... Wij voor, wij, wij, ik put de hoop uit, uit wat ik zie en hoor van mensen. Bedoel, er zijn talloze mensen, schare mensen, die die zich ontheemt en, en, en, en, en, en, en ja, gepest voelen in, in, in, in dit klimaat. Ja. Die niet tot hun recht komen. Die maar bang ik zijn zei de, de juist, u put hoop ook uit mensen. Juist. Nou ja, ik zie hoe die mensen eh, proberen na te denken tegen de stroom in. Hoe ze hun, hun inzichten niet prijsgeven aan, aan, aan zo'n zo zo zo politiek nee. beleid. En, en wie is voor u dan nu een inspiratiebron? Ja, dat zijn er vele. Dat, dat, de, de inspiratie komt je langs heel veel kanten. Noem eens iemand? Dan moet ik iemand noemen? Ja. Nou, ja, uh, die mensen die uh, tegen weer en wind in uh, de wacht houden bij Schiphol... waar, waar de, een, een verschrikkelijk detentiecentrum is... waar asielzoekers als misdadigers worden behandeld, uh, meerdere keren door Amnesty International aangeklaagd, tegen alle Europese wetgeving in, wordt dat in stand gehouden door de Nederlandse regering. Maar die in mensen inspireren u niet? Of jazul? Maar de mensen die daar, die, die daar de hoop lopen, iedere week, hè? iedere zondagmiddag is daar een waken, zoals dat heet, komen mensen uit alle hoeken en gaten van Nederland. Die tegen? Die komen protesteren. En die inspireren u? Ja, dat inspireert me zeer. Bent dat u vindt... er wel eens naartoe gegaan? Ja, ook om... ja meerdere keren, ja. Ja, ja. Is het zo dat, dat, dat he, die, die, die maatschappelijke werkelijkheid u dag in dag uit bij u draagt? Als het ware naast u? Nou ja, de krant. He. Ja. Ik lees vier kranten per dag. Dus ik, ik, ik, ik probeer mijn weg te vinden in dat nieuws. Ja, dat is er altijd. Ja, ja. Nee, maar dat, is dat ook wel eens belangrijker dan uh, het, het privéleven? Om het maar even zo te zeggen. Het loopt door het privéleven heen. Hè? Dat, dat privéleven speelt zich af in, in die wereld. Met die dingen. Ja. En dat is helemaal niet erg hoor. Dat, uh, <laughs> dat, dat houdt je fris. Ja, ja. Uw zoon, uh, ja. Cheert. ja. die hebben wij ook gebeld. En uh, we hebben hem gevraagd wat hij van u geleerd heeft. Oh. Wat denkt u dat hij gaat zeggen trouwens? Nee, laat hem antwoorden. <laughs> Goed doen we. Als je ergens je tanden inzet... En je hebt talent, dat de kans dat het lukt wel aanwezig is. En alleen dat je er heel hard voor moet werken, dat heb ik wel geleerd. En ja, Je moet verliefd zijn op, op, op de passie die je zelf hebt voor iets. Verliefd op de passie? Ja. ja. Dat herkent u? Ja, heel erg. En waar bent, op welke passie bent u dan verliefd? Wat is uw passie? Ja, mijn, mijn passie is het leven. Maar... maar uh, de, de, de mededeelzaamheid, de, de, het contact met anderen, het, het, het, het niet te stuiten verlangen van mensen om met elkaar uh, ja, iets goeds te doen, nieuwe liefde te maken, uh, solidariteit te, te, te, te wekken en zo. Dat is mijn passie. Ja. En was dat altijd al zo, ook als klein manneke? Ja, jawel. Dat, dat, dat, dat heb ik dan blijkbaar in mijn genen of zo, hè? En ik heb de oorlog meegemaakt en de bevrijding en dat zijn grote dingen in je leven. Dat ga je nooit kwijt. Ik, ik weet, ja, ik weet waar we vandaan komen. En, is uh, daar de bron van de passie voor, voor, voor het contact, voor het, het goed doen eigenlijk? Het goed met elkaar doen? Want dat is een beetje wat ik er doorheen noem. Ja, want dat werd ontzettend bedreigd in die oorlog ja. natuurlijk. Hè. Ja. En, en dan, ja, dan zocht je toch plekken op, mijn ouders zeiden dat, uh, waar de hoop gekoesterd werd, waar, waar je niet berustte in die verschrikkingen, waar je de hele dag tussen zat toch, hè? Want, de, de jodenvervolging hier in de buurt, maar ook voor de deur van mijn huis. Die, die heb ik gezien als kind. Hè. En dat zijn dingen die raak je nooit meer kwijt. Dat, uh, ja. dus is daar inderdaad het zaadje uh, geplant eigenlijk, ja. voor uw gevoel? Ja, voor wat u nu doet, waar u nu bent? Ja, dat denk het wel. Ja? Ja, ja, ja. ja dat, dat, ik moet er altijd aan denken. Dat is altijd bij me. Dat is, uh, ja, daar begint het verhaal. Dat we het echt met elkaar moeten doen en elkaar niet moeten tegenwerken. Ook. Ja, en dat je niet moet discrimineren. En dat je wat vijandschap is en wat, wat haat voor een effect heeft. En wat geweld is en hoe, hoe dat chaotiseert tot in het diepst van je hersens. En zo. Hoe mensen... Ja, nou... U bent bijna 80. hè? Volgend jaar wordt u 80. Nee, nee, nee. Ik ben 78. Ik oh. word volgend jaar 77 dus, hè? Ja. 79? 77. U bent nu 77 en je wordt 78? Nee, ik ben 78 en ik word 77. Oh, hè. Hey, hey. Ja, ja, zo doet u dat. Ja, zo doe het, ja. Heel creatief. Ja. Oké, okay, nee, want ik, ik las op het internet dat u tachtig werd, maar dat klopt dus niet. Alles op het internet klopt niet altijd. Nee, hoor. nee Ik hoop het te worden, maar dat duurt nog twee jaar. Ja, want ik vroeg me af of dat iets met u doet. Het feit dat u natuurlijk... Hé, ik heb u ooit eerder geïnterviewd en toen zei ik... op oh, wie bent u jaloers? Toen moest u even nadenken. Toen zei ik, ja, weet u, u weet het nog, want u zei het ja. net tegen me... Uh, ik ben jaloers op mijn kleinzoon, omdat ja. hij het hele leven nog voor zich heeft. Ja. Is ik heb er inmiddels twee, ja, dus Paul ik ben Leiden. dubbel jaloers. Ja. Maar is dat iets wat u inderdaad uh, voelt? Van, ja. Nou, ik zou graag heel lang leven nog. Ja, ik, uh, ik ben nieuwsgierig, ik hang aan het leven. Ik, uh, ik ben ontzettend benieuwd hoe die kinderen... ook dat, dat kleindochtertje van mijn dochtertje van Tjeel ja hoe die, hoe die zullen opgroeien, hoe die over twintig jaar in de wereld staan. Wat ze dan doen, wat, wat is die wereld dan? Ik hoop het nog mee te maken. Ja. Ja. Ja. En wat hoopt u nog, want he, dit weekend wordt het dus gevierd... dat de nieuwe liefde een jaar bestaat. Wat hoopt u nog dat daar het komend jaar gaat gebeuren? Nieuw anders dan wat er het afgelopen jaar. Dat er meer bezoekers komen, dat er... Ja, oké, okay, allemaal goed. Ja. Maar we zullen uh, met name in het komend jaar... Die uh, hele vreemdelingenpolitiek waar ik het al over had... en waar Nederland uh, een zwarte bladzijde inschrijft... die zullen we uh, na heel grondig onderzoek met heel veel deskundigen... Uh, opnieuw aan de orde stellen. En uh, in debatten over de heersende vreemdelingenpraktijk... De, de, de vreemdelingenwet, mogelijkheden om die te verbeteren... om daaruit te komen... om om, om een menswaardiger klimaat op dat punt toch uh, ja, te formuleren. Dat is een heel belangrijke opdracht. En de andere belangrijke opdracht is... Een, een, een blijvend fatsoenlijk gesprek te voeren met de islam. Niet dat, dat, dat honende, uh, scheldende gesprek wat zo gangbaar is... Mensen in worden, maar een fatsoenlijk gesprek. Heeft was... u Wilders wel eens gebeld eigenlijk? Nee hoor, maar ik heb wel mensen om hem heen uitgenodigd al bij het eerste debat in de Nieuwe Liefde, maar ze komen niet. Ik zou graag met hem debatteren natuurlijk, maar waarom niet? Maar u bent nooit naar, naar uh, Den Haag afgereisd om uh, te gaan zeggen hoe u daar eigenlijk over denkt? Nee, nou, ik kom niet bij hem, ik kom niet binnen. Maar ook niet Oosterhuis? Nee, ik denk ik niet. Nee? Als u daar een mailtje... Uh, nee, denkt u, zou u het willen eigenlijk? Zou u tegenover ik, zou best, ik zou hem best willen uitnodigen... impliciet is dat al gebeurd, maar ik zou hem best willen uitnodigen... Over, uh, voor een debat in de Nieuwe Liefde. Ja. En dan mag hij zijn bewakers meebrengen, dat is toch nou helemaal zo. Ja, maar goed, de kans dat hij dat doet is natuurlijk heel klein, hè? In ja. debat te ja, maar ik bedoel, eigenlijk met hem een kop koffie drinken... om te zeggen hoe u erover denkt. Ah nou nee, daar heeft hij geen zin in en geen tijd voor. En zou dat u niet willen, Graagic. Nou, dat, dat, dat is nou niet waar ik, wat ik op zit te wachten. Ik bedoel, uh, hij kiest zijn eigen mensen... maar ik zou wel in een publiek debat willen hebben... niet in de Tweede Kamer, maar gewoon. Met, uh, in zo'n centrum als de Nieuwe Liefde. Ja. Met, met heel veel mensen erbij. En iedereen mag zeggen wat hij wil. Heel veel, uh, ja, heel veel uh, plezier morgen ja. bij de viering. Ja, zondag. Ja. Ja. Zondag, de dakostakade da da in Amsterdam is het. De Nieuwe Liefde. Cade 102, ja. ja Iedereen ja. is welkom, hè? Ja, altijd. Ja. <laughs> Dank u wel voor uw komst, Huub Oosterhuis. Graag gedaan. Um, hij opende dus, hij verzondert eigenlijk het bezinningscentrum... De Nieuwe Liefde in Amsterdam. BNN Today, die neemt het van ons over. Willemijn Veenhoven. Met de vrijdagavondshow. Precies. Nou En dan ga je nu vertellen, oh nee, dat ging je niet, hè? wie erin zit Nee, maar wel waar we het over gaan nou, hebben. oh ja, nou, zo zat het. Dat is niet zo erg ingewikkeld. Je raadt het al, ja. Nee, uiteraard hebben we het over de Elfstedentocht. We hebben, we hebben grote liefhebbers en grote haters aan tafel. Het, het gaat er heet aan toe, als het goed is. Um, nou, dat en wie onze gasten zijn, dat hoor je zo meteen. Na half negen, hier is het nieuws met Rashid Finch. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Europese Commissie neemt afstand van het PVV-meldpunt voor klachten over Oost-Europeanen. De Commissie noemt het meldpunt een openlijke oproep tot intolerantie. In plaats daarvan moeten Nederlanders een boodschap achterlaten dat Europa een plek van vrijheid is. PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat Brussel de pot op kan, meldt het ANP.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 In BNN Today sluiten we iedere vrijdagavond de week af. En vanavond zetten we een punt achter de week dat heel Nederland, ja, bijna heel Nederland, last had van die afsteden Koorts. De wereld leek stil te staan, alle ogen waren op Friesland gericht. En het draaide natuurlijk maar om één ding. Gaat hij er komen? Nou, met mijn gasten blik ik terug. En mijn gasten zijn onder andere uh, oud Tony de Jong. Die is uh, nu net in Nederland aangekomen vanuit Canada. Die gaat hem morgen rijden. En met oud Ben van den Burg. Die is hem op dit moment aan het rijden. En ik geloof dat hij na 50 kilometer helemaal kapot ging. Dus dat uh, wordt een, een, een, een moeizaam gesprek, denk ik. Maar het is leuk dat hij er zo meteen even is. Verder natuurlijk heel veel fijne muziek. Ja ik, ja, ja, ik heb mijn best gedaan voor deze uitzending. Ja? ja. Voor deze Tegen uitzending? Het, nou ja, de andere uitzending doe ik gewoon helemaal nooit mijn best. Maar nu voor de verandering wel eens. Omdat ik dacht tegenover dat schaatsen moet ook wat leuk staan. Ja, want <laughs> het was niet jouw beste week hè Erik? Ja, nee, nou, ik ook al dat schaatsen. Maar. Hebben we ja. het straks over Ja, hebben we het straks over Verder, uh, wat verder nog meer. Nou, de uh, uh, weekendtips natuurlijk. Onder andere van 3FM DJ Domien Verschuren krijg je die. En mijn grote vriend Luke King, die was er weer Kink is er ook weer bij, zoals elke vrijdag, zoals elke dag natuurlijk. Mm -hmm. Anders zou ik hier niet zitten zonder Luke. Klopt, weet je wat mij deze week is opgevallen? FCM is dus gered. Hè? Dat is een leuke slimme zakenman had voor de club, die heeft daarvoor gezorgd En uh, supporters die waren blij en die zongen dus die man toe. Moet je even laten zien. We ja, gaan op knieën. Ze zijn voeten. Hij krijgt een schalt om. Kijk, en wat ook leuk hoor dat ze zingen. Maar wat mij nou opviel. ...is waarom zingen voetbalsporters altijd... <tiezing> ...waarom gaan ze altijd meteen tien tafel lager in de stem? Dat is toch raar? Want eigenlijk zouden ze zingen... ...allee, allee... In plaats van... Ik kijk even naar Menno Rehmeijer. Ja, nou, ja, ja, zeker. Ik, ik zou dat ook doen. Maar ik vraag me af of jij op de tribune bij Heracles... Ja, ik deed het ook al. Hij zegt thuis Heracles, maar Heracles staat, dan, dan doe jij dat ook. Ja, klopt, klopt. En maar, waarom doe je dat nou, dan? Omdat je dan meegaat met, met de rest van de voetbalsporters. Ja, maar het, het is een is eh, raar Bijzonder fenomeen. als je die kindjes van elf ook ziet... Dan, die dan zo praten, dan... Ga je naar Ajax, dan... Bas Tichener, waarom doen ze dat? Weet jij dat? Nee, dat is natuurlijk mannelijkheid, hè? Oh, wow, wow. Ja, voor de liefhebbers van Heracles, en ik hoor ze op de achtergrond... ...kan ik melden dat Twente Heracles via Everton nu 0-1 wordt. kampioen? En dat is tegen de verhouding in, maar ja, dat telt in het voetbal niet... ...want Twente heeft via Fer en via Chatley en via De Jong serieuze kansen gehad... ...maar één keer komt er een bal voor de goal aan de andere kant... ...en die wordt dan van heel dichtbij door Everton binnengekopt. En nou zijn al die mensen, ik denk met hele lage stemmen in dat vak... ...met almeloze fans heel hard aan het juichen. Want Herakles staat voor in Enschede met 1-0. Everton maakt de goal. En, en wat zeg jij dan, Luc, altijd? Ja, nu? Ja. ja, ik zit niet zo vaak op dit tribune. Hier, we maak ze kapot, zeg maar dan. Wat, wat Bas niet <laughs> weet, is maar dat we hier in de studio ook eigenlijk een soort van Herakles-Twente hebben. Nou, iemand, uh, mag ik zeg, dat, nee, nee, mag u, nee, mag u, zeggen? Nee, mag niet zeggen. Er zit nee, iemand van uh, Twente. Ga dan nog even gaan. En Luc, hier. Maar Ik ben ook wel zo'n supporter dat als Twente niet tegen Herakles speelt, dan ben ik ook gewoon lekker voor Twente. Dat zijn de echte feestjes. Dat zijn de echte fans. Bang bang. De echte opportunisten. Met uh, nog uh, meer sporten? Ja, natuurlijk. Nee, Ik denk dat we al klaar zijn, zeg. Kom nou. Uh, wat hebben we nog meer? Oh ja, Davis Cup tennis. Dat is, dat is ook aan de gang. Oranje heeft geen kind aan Finland tot nu toe. Ik wist niet dat ze daar tennissen, maar toch. In Rotterdam kwam Nederland eenvoudig op een 2-0 voorsprong. Morgen kan Nederland het duel al beslissen met het dubbelspel. Schaatsen. Wat? Ja, sorry oh, zo... Erik, schaatsen. Nee, nee, nee. Ook vandaag was er een wedstrijd, een klassieker op natuurreis, de Veluwe Meertocht. Ruud Aarts won hem. Hij wist voortijdig uit de kopgroep te ontsnappen en moest bijna 20 kilometer solo afleggen. En over dat meer is dat een hele end, weet ik toevallig. Maar hij voelde zich natuurlijk ijzersterk, anders had hij ook niet gewonnen. Ook toen zijn achtervolgers op zo'n 15 seconden genaderd waren, maakte hij zich geen enkele zorgen. Ja, we zijn nooit in de beurt geweest. Er was geen enkele paniek Alleen de laatste kilometer, toen riepen mensen tegen mij, je hebt hem, je hebt hem. En toen, toen begon ik mijn benen pas te voelen eigenlijk. Maar anders hadden we nog een schepje bovenop gedaan. <laughs> ja, kijk, dat zijn de mannen. Dan uh, hebben we tot slot ook nog voetbal. Want coach Frank de Boer die reageerde vanmiddag op alle onrust binnen zijn club. De Amsterdammers zitten in een bestuurlijke en sportieve crisis. De Boer zag deze week tot zijn spijt Danny Blind vertrekken als interim directeur. Ik vind het uh, nogmaals uh, heel jammer natuurlijk. Ik heb altijd heel goed met hem samengewerkt. En ik weet in de jaren die hij dus uh, gewerkt heeft voor Ajax heeft hij het met ziel en zaligheid gedaan. Dus uh, nogmaals, ik vind het heel jammer. Ja, jullie begrijpen allemaal, straks in Langs de Lijn... kunnen jullie nog heel lang genieten van Frank de Boer... dan moet <tie> je wat langer aan. Dat was het echt, Willemijn. En van jou natuurlijk. Van mij genieten, jazeker. <laughs> Menno, dankjewel. Erik, de eerste gast. Ja. De eerste gast van vanavond, ze maar beginnen dan. Want we hadden het inderdaad over een Herakles of Herakles Twente, excuseer. Want met bommuts en al, door stond hij afgelopen week Siberische temperatuur in het hoge noorden. Hij was niet uit Friesland weg te slaan en stond live voor de deur. De deur, de enige echte deur zelf, kan hij trouwens voor geen meter schaatsen. Uh, hij kan er wel hele leuke reportages over maken, zag ik gisteren in de Wereldraad door. Hij zakte net een heel klein beetje door zijn stoel vanwege de 1-0 voor Herakles. Maar we zijn enorm blij dat hij er weer is. Jakhals, Erik Dijkstra. Erik, goedenavond. Ja, goedenavond. Kan jij helemaal niet schaatsen? Nou, ik kan het een heel klein beetje. Kijk, ik kan wel een uur lang op een ijsbaan rondhangen. En dan weet niemand dat ik niet kan schaatsen. <laughs> kan je, ik kan er net op blijven staan, een heel klein beetje duwen. Zo naar, nee, ik ben niet zo'n vorm vandaag, dan even, nee. even wat drinken. Even uh, ja, een slokkie doen. Ja, dat zou we niet. Dus Grote jou... frustratie in mijn leven trouwens, ja? hè? Ja. Nou, was dit wel even je kans deze week. Ja, ik ben alleen maar aan het werk geweest natuurlijk, hè. En volgens mij ben je zat mensen tegengekomen die je je hadden kunnen leren, toch? Ja, ik, ben wel, ik kwam ook de veel van die Vriezen tegen die zeiden... waarom ga jij niet op de schaatsen? Ik zei, je ja, bemoeien met je eigen zaken. <laughs> dat, <lacht> dat, uh, <lacht> dat heb ik natuurlijk allemaal uitgeknipt de hele week. De ja. tweede. Ja, de tweede gast. Ja, het, het, het, het, we, we hebben het over de tocht der tochten uh, die niet doorging... maar ook deze man had last van de hen hevige Elstede koorts... Dit journalistieke talent. Want als razende reporter bracht hij ons de laatste stand van zaken vanuit het Hoge Noorden voor RTL Nieuws. En hij is hier helemaal net ingevlogen met een jetlag en malaria pillen. Pim, cd. Goedenavond. Ja, we deden net even... Erik zei tegen mij, stijt niet zo. De jongen zat alleen maar in Friesland. Het ja, een uurtje rijden. Uren, maar. Ja. Ja. maar toch, he, hij is jij net hebt daar terug. Zei zei ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar het was, het was toch een hele blevenis daar. Nou, toch? Het was het, ja. Ja, nee, het was een fantastische belevenis. Ja, de Elfstedekorps heeft mij misschien toch wel enigszins in de greep gehad. En we waren inderdaad geposteerd in Sneek, in een hotel. En van daaruit reisden wij de provincie door op zoek naar de sterke plekken ijs en de zwakke plekken ijs. En ja, die zwakke plekken ijs hebben het helaas gewonnen. Hij zegt gelukkig nog steeds Snake en niet Sneerts. Sneerts. Maar ligt dat? En, en ja, dat is dan, ja. dan ook meteen jouw nieuws van de week ook in Elfsteden gerelateerd? Of is er ook nog wat anders gebeurd? Nou ja goed, ik moest vandaag wel weer eventjes goed alle kranten lezen... en weer even internet kijken en terugkeren van die stedenkoorts. Um, maar wat heel veel indruk op mij maakte... waren de uitreiking van de World Press foto's. En uh, drie foto's die wonnen eigenlijk de grootste prijzen. En dat waren foto's van drama's die dit jaar zijn voorgevallen. In Utoya bijvoorbeeld. Uh, ook de Arabische ja. Lente, wat natuurlijk heel heftig was. En uh, de tsunami in Japan. Japan. En wat heel opvallend was, dat dat foto's waren die eigenlijk heel stil, heel ja. klein waren. En je zag een foto van een vrouw die heeft uiteindelijk de, de, de, de hoofdprijs gewonnen. En je zag een, een vrouw in een boerka bij de, de demonstraties in Jemen die één man aan het troosten was. Je zag een ja Japanse vrouw midden, te, te midden van net niet staan na de tsunami in Japan. Maar de foto die het meeste indruk maakte op mij eigenlijk was in Utoya. En je zag alleen maar een, een hoopje kleding liggen op het eiland waar praai, ik net... Ja, die verschrikkelijke aanslag mm. had gepleegd. En als je naar die foto kijkt, dan maakt dat eigenlijk meer indruk. dan al die beelden die wij als televisiemensen allemaal maken. En dan denken: ja, ja, dit is gewoon verschrikkelijk wat hier gebeurd is. En heel mooi dat dat zo in beeld dat was. Het was een moeilijke uh, keuze voor, voor dit jaar, ja. hè? vanwege een enorme nieuwsgebeurtenissen. Ja, de wilheid daarvan. Er, precies, hè, er werd ook, uh, ja, de, de fotografen werden eigenlijk speciaal gerespecteerd. Ook nog dit jaar, omdat zij hun leven vaak in de waagschaal moesten stellen. om al die foto's te maken. Ja, en het ja. levert weer fantastische beelden op. Ik geloof in april kunnen we er weer naar gaan kijken ja, in Amsterdam. Het is, wat ik van die, van die winnende foto's al ontzettend mooi vind... is dat het inderdaad een heel versteeld beeld is. Maar het ja. is ook, het, tegelijkertijd, het is heel menselijk... en tegelijkertijd stelt het ook iets aan de kaak. Hè? Want zeker hier in Nederland, met het boerkaalverbod... deze vrouw zit gewoon die man te troosten. Die man laat zich ook troosten, de vrouw heeft... Daarbij, volgens mij zijn het, het rubberhandschoenen. Of zijn in ieder geval witte handschoenen. Ja, maar die foto is, die foto is ook is... bijzonder, omdat het is, het is een Pieta, is. Ja, absoluut, absoluut. Dat is, hè? Dat is ja. uh, een Maria die Tussen, een dode ja. Jezus in de armen ja. houdt. Hè? Ja. Michelangelo Michel is het bekendste. Maar dit, dit, dit, het is een Pieta. Dat Precies, vind ik uh, dit, het is prachtig, uh, een prachtige ja, foto, is echt een, een, een ja... Ja, Erik, wat we. Ja. Uh, Dijk, ik uh, oh, haal nu iedereen door elkaar. Uh, Jack Hals bedoel ik, Dijkstra. Ja, wat was jouw nieuws van week? Nou ja, ik had hetzelfde als Pim. Dat ik ook, je komt erbij uh, vrijdagochtend. En dat je in één keer denkt, van, vrek, er is ook nog wat anders gebeurd. <laughs> deze week. Het en, de, de enige wat mij vanochtend opviel was dat Ed Nijpels kritiek had op de VVD. Dat die eigenlijk gewoon vindt dat het best wel slecht gaat. En dat vond ik eigenlijk ja. wel leuk om te horen. Dat uiteindelijk is iemand dat uh, binnen de partij ook vindt. Laten he, maar de, dat... de poren te veel hangen naar de PVV. Ja, het is natuurlijk, ik bedoel, de coalitie in het kabinet zoals dat er nu zit. is ook een volkomen infantiel kabinet. En, en wat er binnen de VVD gebeurt, is dat Ivo opstelt. Dat vinden we allemaal een vriendelijke brombeer. Hè, maar die heeft op een gegeven moment gezegd... Als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. De, de, de, de, de lijn, ja, ja, en precies. iedereen binnen de partij die ook maar iets zegt... wat tegen Mark Rutte ingaat, die wordt meteen gesteld. Ja. En dat hebben ze door het gedoe met Verdonken en Rutte in het verleden. Ze, dat willen ze absoluut niet weer hebben. Dus of het nou uh, Hennis Plasgaard is of Ton Elias... die hebben allemaal dikke nederlagen geleden. Hè, en die geven geen onvertogen woord, komt daaruit. En dat nu eindelijk een prominent zegt van... Jezus, Waar hebben we eigenlijk een achterlijk kabinet met, met weet je wel een, een boerkaverbord? Waar slaat het in godsnaam op? En dat vind ik wel fijn. Uiteindelijk ja. ook in de VVD dat. Ik, ik vind het die toch... partij ja, ook nog nooit zo niet trots zien zijn op zijn op zijn koniveren ik maar zeggen, op zijn corifeeën. Ja, ja. Sorry, dat ja. was gisteren ja. Adriaan van ja. Dijssen. Ja. Ja, ja, ja. uh, maar op zijn op zijn corrivee, weet je, de, de, de, de, ja, de, de partijvaders ik maar zeggen, die dan die dan commentaar hebben commentaar die zijn ook allemaal inderdaad de ja, in de hoek weggedrukt allemaal, als allemaal seniele oude ja. oude baas nou, ik vind het eigenlijk ook wel een beetje raar, moet ik eerlijk zeggen. Dan gaat het goed met die partijen, dan staan ze bovenaan in de peilingen met de SP, dat zijn mooie tegenpolen. En dan denk je, dan gaat het goed. En dan komt er weer zo een ja, oud voorman een van de VVD. Ja, ja, een co maar... Die zegt van, ja, god, we moeten niet dit en we moeten niet dat. En dan denk ik, doe dat dan lekker intern. Bespreek dat, dat met elkaar. Dat is toch van de PvdA, dachten we. dat? Ja, nee, nee dat precies. Maar, ja, ja, ik, ik nee, maar, nee, maar gaat het goed met de partij? Ja, ze staan goed in de peilingen. Ze, staan, ze zijn niet meer de grootste. Maar het is wel dat kabinet, zoals het gaat... en zoals de geregeerd wordt. Dat gaat heel veel VVD's die gaat dat tegen het hart. En die durven daar allemaal niks van te zeggen. En ik ben blij dat er nu eindelijk weer eens iemand iets durft te zeggen. Ja, want de echte, ook een echte, wijsglas, echte, wijsglas, he, echte liberale. Ja, wij ook. Ja, ja. ook. Maar die mag ja. ook niks meer he, bij de VVD. Die mag koffie in schenken. <laughs> ja. BNN Today. Zet een punt achter de week. Bijna jammer dat ik dit gesprek moet doorsnijden met een liedje. Maar het is wel een heel goed liedje hoor. Wij uh, gaan het over Mike Snow. Dat is een man. En die komt uit Zweden, als ik me niet vergis. En uh, hij heeft uh, twee jaar geleden al een, heel, een hele aardige plaat afgeleverd. Maar ik kwam laatst tot de ontdekking dat hij de schrijver is van Toxic. Van Britney Spears. O oh ja? Ja, daar heeft hij zijn centjes mee verdiend. Daar heeft hij waarschijnlijk een leuke keten en een studio van gekocht. En daar heeft hij heel lang gezocht naar zijn eigen stijl. En die heeft die beste man met dit nummer Paddling Out... en zijn nieuwe album absoluut gevonden. Vorige week was het mega-hit op, op de zender waar ik uh, ook nog actief ben op 3FM. Uh, dat wil zeggen dat we hem uh, een week lang om de 2 uur langs laten komen. En dit was een van de weinige mega-hits waar ik na een week niet van dag... gadverdamme, kan die weg. Want dan heb je hem namelijk, als je veel naar de radio luistert, zoveel gehoord. Deze bleef hangen. Paddling Out, dit is Mike Snow. Nu zeker. Het Ze kwam uit Zweden. Uh, Mike Snow, dus, was vorige week meegehet op 3FM. Lekker dansbaar, want we gaan het weekend Het is paddling out. FC Twente, Raakles. Bas, hoe is het daar? 1-0 nog altijd de voorsprong voor de bezoekers uit Almelo via de goal van Everton. Middels een uh, klein kwartiertje geleden gemaakt. Zoals eerder gezegd, het is tegen de vouwding in, want Twente is beter. Twente is gevaarlijker geweest. Heeft via Chadli de lat geraakt. En is een aantal malen met name via de hoofden van de heren Ver en de Jong dichtbij... Een ...voorsprong toe nog gekomen, maar die kwam er niet omdat Pasveer in de weg stond. Nu opnieuw een vrij schop voor Twente, die gaat het trafselgebied van Heracles in. Wordt wordt door Douglas wel gekopt. Die kopt de bal ongewild achterwaarts over de achterlijn van Heracles ...en kijkt dan hoopvol naar de scheidsrechter als hij op de grond ligt... Dan zegt, zag jij niks, Reinold Wiedemeijer? En Rijnald Wiedemeijer zegt, nee, ik niet. En dat betekent dat er gewoon een doeltrap gaat komen in de extra tijd van de eerste helft voor Pasveer. De keeper van Heracles die daar wijze niet zo gek veel moeite meer... niet zo gek veel haast meer mee heeft want hij zal het plezierig vinden dat zijn ploegen dat moment is nu aangebroken. Met een 1-0 voorsprong de kleedkamer ingaat. De enige die scoorde in de eerste helft was Everton, Ramos, Da Silva, Heracles leidt in Enschede. Luc, het eerste grote onderwerp van vanavond. Ja, we beginnen uiteraard. Hoe kan het ook anders? Met de tocht der tochten. I get on en meer van dat geneuzel. Heel Nederland was drie dagen in de band van de elf steden. Toch drie dagen lang praat iedereen over 15 centimeter. We hebben op heel veel plaatsen te maken met prachtig, dik, zwart ijs. Dat is... Heel lang nooit het geval geweest. Dat is goed. Als we kijken naar de hele noordkant van de provincie, dan is het goed. We hebben in de zuidkant, en dat is meer dan een paar kilometer, hebben we dus toch te maken met een probleemgebied. Kijk, altijd weer die zuidwestkant van Friesland, hè? die gaat het gewoon verpesten voor de rest. Wist je ook wel? dat kan eigenlijk gewoon niet. Maar goed, opgejut door Wennemars. We hebben bij Ballen Bal gekeken. Nou, dan zijn we opgestapt verder bij Stavoren Van Staforen naar Hinderlopen, ja. Hinderlopen, Hinderlopen, Vorken, Vorken Bolzwart. En het was geweldig. En ook door Hulsebos. We gaan hem in ieder geval helemaal <laughs> klaarstomen voor die 200 kilo. Oh, dat vind ik prachtig. En dat ga ik doen. Dat vind ja, ik helemaal mooi. Ja, uh, we gingen ging er toch een beetje in geloven. hè? Ook jullie jongens, want het ging dus gewoon niet door. Nee, het kon echt niet anders. Dat is me wel duidelijk geworden vanavond. Het ijs is echt te dun. Gemiddeld zo'n 10 centimeter. Dat is echt veel te dun. Overal nog zwakke plekken. En je moet je voorstellen, voor de tocht der tochten schrijven zo'n 16.000 mensen in. Die moeten allemaal over dat ijs. Het wordt gewoon veel en veel te gevaarlijk. En dus zakte heel Nederland in een diepe depressie, want we hadden er zo'n zin in. We willen zo graag na 15 jaar die tocht organiseren. Check, We hadden er zo zin in en dus was de teleurstelling in het land enorm groot. Ongelooflijk teleurstellend. Maar het kan niet anders. Het is gewoon echt te onveilig. Het is veel te onveilig. Dat kan niet. Met name in de Zuidwesthoek, dat kan niet. Kijk, ik zei Friesland prima. Zuidwest Friesland, nooit meer komen. De vraag is nu, hoe gaat Nederland met die enorme teleurstelling om? Ja, hoe is er eigenlijk op deze teleurstellende uitslag gereageerd? Ja, met ongelooflijk veel uh, teleurstelling. Prima. Officiële tocht gaat dus niet door, maar vandaag was het wel een mooie dag. Hè? Prima ijs, lekker weer. Een aantal mensen vonden het dus een goed idee om zelf ook even een tocht te rijden. Ja, schitterend. Met wat er, wat er verteld was en waar we ons psychisch op voor hadden bereid, viel het heel erg mee. Hè. Ja. Even een boterham met, jawel, pindakaas, pindakaas volgens mij. Ja, hartstikke lekker. En schaatst dat er goed op? Ja, tuurlijk. Hartstikke, dat is een goede bodem. He, pinda's, daar kan je over rijden. Nee, maar op een fiets, daar kan je op rijden, niet op een pinda. Maar goed, het is een uitzondering: hè? splintergroepering in de Elfstedencultuur. De dooi komt eraan, dus de grote tocht gaat niet door. Of toch, Henk Angrenen. Eén ding geeft mij hele goede hoop. Ik heb vanochtend al redelijk wat rondjes gereden in Friesland. En heel veel uh, grond- en molshopen gezien, maar geen, maar geen verse molshopen. Dus dat geeft mij hoop dat het dooi wat langer weg blijft ja. als dat men nu in het hoofd heeft. Dus en daar, je heen, weet het nog. Ja, daar heeft Henk wel. Ge ik, zag, ik reed de polder in. ik zag er twee geiten Maar met twee daarvan stond het niet met de neus tegen de wind. In, dus wie weet, Willemijn, <laughs> wie weet. <laughs> nou, wat nou, geen Elfstedentocht. Tony de Jong, oudschaaster, all the way over from Canada, die gaat hem gewoon morgen rijden. Tony, goedenavond. Hallo, goedenavond. Hi, Jij bent net aangekomen in Nederland. Ja. En jij zat daar in Canada en je dacht: ik, ik, ik moet, ik moet naar Nederland. Nou, ik zou sowieso naar Nederland komen en dan doorgaan naar Moskou... maar ik heb mijn ticket verzet om eerder naar Nederland te komen... en lekker te genieten van al dat natuurijs. Ja. Eerst natuurlijk opende op een toch? maar ja, dit gaat helaas niet door. Maar goed, er is nog steeds ijs en ik heb er morgen zin in. En jij gaat gewoon morgen de hele Elfstedentocht rijden? Dat is wel het plan, ja. ja. ja. En, want ik begreep begrepen, je bent niet de enige in jouw familie, hè? Het is een beetje traditie, dat hoort bij jouw familie. Ja, de, heel veel leden van mijn familie, en we hebben een hele grote familie, De Jong, hebben de tocht gereden. Meestal uh, um, de dag voor de Elfstedentocht. Of, uh, mijn vader heeft uh, een kruisje van de Elfstedentocht, maar zelfs... Uh, Echtig, hebben zeven broers hem samen gereden van mijn familie? Zeven broers? Ja, dat komt ook niet veel meer voor. Dat zal wel vast <laughs> nooit meer gebeuren, zeven broers tegelijk. <laughs> ja, wat, wat, wat, hey, Tony, Tony, kun jij dat wel snel steden toch? Want jij komt dan gewoon uit van die nette ijshallen en zo. Dan kun je dat toch helemaal niet zo marathon schaatsen? Nou ja, ik ben begonnen op Natuurreis en we hebben vroeger heel veel tochten gereden. Dus als die basis nog ergens tevoorschijn komt, dan moet dat toch lukken. En op karakter. Vind je het maar mooier op Natuurreis of vind je het in de hal mooier? Ik vind uh, het echt een mooie werk op natuurreis, door de weilanden, lekker stil en rustig. Hm. Maar schaats je nog een beetje daar in Canada? Je doet, <sat> doet hele andere dingen, toch? Uh, ja, nou ja, toevallig ben ik deze winter weer begonnen met uh, één keer in de week wat schaatsen. Dus dat komt me heel goed uit zo. En, en, en, en waarom, um, jij hoorde dat, kennelijk leeft het dus ook een beetje in Canada? Of heb je het echt opgezocht? Nou, het leeft... Nou, echt niet in Canada. Er zijn wel een heleboel Nederlanders die daar wonen en waar het wel leeft. Maar ja. uh, natuurreis hebben we daar bijna elke dag. Dus uh, om daar nou voor terug te gaan naar Nederland, dat vinden ze een beetje vreemd. Maar je hebt het gewoon een beetje gevolgd via internet? Ik heb het gevolgd via internet en toen begon het bij mij ook aan te wakkeren, ja. Overigens, jij wil hem dus morgen gaan schaatsen. De Friese ja. IJsbond, die, die, die zegt vandaag, uh, mensen die toch de Elfstedentocht willen schaatsen, het is levensgevaarlijk. Ja, precies, daar wou ik even op inspelen. Ja. Tony, even een waarschuwing van mijn kant, want ik sprak gisteravond op de finish bij de Bonkenvaart nog een zeeuw. En die uh -huh. vertelde mij dat hij onder een bruggetje wilde schaatsen en dat hij door het ijs was gezakt. Dus uh, je moet wel uitkijken. Ja, we nemen de hoesten mee om te klunen En we hebben een flink stuk touw mee, mochten we er doorzakken. Oh, heel goed. Tot succes. En ik. Uh, oh ja, en ik moet even melden. De, weet je dat je heel mooi hangt in mijn gang? Oh, echt joh, hang ja. ik? Ja, je hangt. Die prachtige cover van de Playboy. Okay. Maar ja, ik, zo. zou, oh, ik, zeggen, ik zou op die manier morgen niet gaan schaatsen van een vakje je absoluut koud. Dat wordt te koud. Ja, nee. <laughs> dat, dat zal ik niet doen. Dat waren mooie foto's. Ben je er trots op, Dank nog steeds? Je. Ja hoor, daar ja. ben ik nog heel blij mee. Goed, Tony de Jong morgen dus ergens te vinden bij die Elfsteden daar. Succes Dank ermee, je. dankjewel. Dankjewel. Ja, heren aan tafel. Um, um, we hebben het zometeen na negen natuurlijk ook over de media-hype. Want Erik Korton, die, uh, die spant bij elkaar. Nee, nee, maar eerst even... Maar. Oké, okay, misschien is het wat aangewakkerd, dat geloof ik best. En uh, misschien de, de ene helft van Nederland vindt het allemaal meevallig... maar die andere helft die vindt het wel allemaal prachtig. En waarom nou specifiek die tocht? Waarom niet een andere schaatstocht? Waarom dit? Ja, het is, het is toch zo bijzonder. Het zou pas de zestiende keer zijn dat die georganiseerd wordt. Hè? En het heeft toch iets, iets super heroïs? 200 kilometer onafgebroken op natuurreis daar. Dat is een fantastisch gebeuren. Ja, nou en, ja. en als je die oude verhalen ook leest daarover, weet je wel, het is zo zwaar, zo heroïsche toestanden, weet je wel, 63, 97 is ook een heel zware tocht. Ja, geweldig. Er was een of andere cultuursocioloog, die zei, ja, het is, het is de eeuwige strijd van Nederland tegen het water. Het schijnt dat Willem-Alexander heeft Maxima ja. ten huwelijk gevraagd om de schaats. <laughs> ik dus kan het is een hele gegeven. heroïsche tocht, maar als Willem-Alexander in zijn toenmalige Prins Pils toestand eruit kan rijden, dan... Nee, maar dat klopt. He maar dat hij heeft hij toch van 86 uitgereden. Hè? Ja. En dat was een hele makkelijke tocht. Er, zit okay. natuurlijk veel, er zijn natuurlijk heel veel onderscheiden. In 86. Hey, hadden wij ook nog kunnen ja, ja, doen, bij wijze van ja. spreken. Ja, Bov bovendien ja. ging vorig jaar het gerucht dat hij hele stukken getrokken is. Hè? Ah. Door een beveiligingsmeneer die de hele dag daarbij was. Ja, maar ik geloof dat die, dat, dat die man toen gezoet is. En dat een ja, verhaal is die dat, getrokken. Ja, die man werd meteen aangepakt. Ja. Maar dat was wel een goed verhaal, ja. natuurlijk. Maar is, ja, het, is het ook een, ja. een soort... Uh, ja, um, weg even met Griekenland en eurocrisis. En thank God, er is positief nieuws. Ja, precies. Want als je die rayon over allemaal ziet. Die, die, die, die verantwoordelijken die elke dag tien keer dat ijs staan te prikken in stavoren, in balk, en dan ga je daar ochtends om negen uur heen en dan zegt hij ja, nou, zeven centimeter. En dan ga je er om vier uur middags weer in en dan zegt hij acht centimeter, niet best. En de volgende ochtend ga je er weer in en dan is het tien centimeter. En ik, het zal toch niet gebeuren. Stiekem weet je misschien ergens. Eigenlijk als ik terug ga, dan denk ik nou misschien dinsdag dat ik al hij zal er misschien niet komen. Maar ja, je gaat toch mee. Je, je hoopt gewoon dat het er komt. Inderdaad, 15 jaar geleden. En ja, dit is gewoon een Maar het is het, het bij jullie element. persoonlijk... Ik bedoel, natuurlijk, jullie hebben daar de hele dag verslag gedaan... voor de Wilderheid, voor, voor RTL Nieuws. Maar vind je het persoonlijk ook echt mooi? Of, of is het je werk en denk je... Joh, ik ga nee, ik, mee vind, die, ik vind die, die tocht, de wedstrijd, dat vind ik geweldig. Dit hele gedoe, 16.000 mensen over het ijs... en eh, er komt iemand met een rare oranje muts over de finish. Daar heb ik niet zo heel veel mee. Dat heeft niks met sport te maken. Maar gewoon die tocht, hè, marathon schaats. Maar dat is een mooie sport. Het lijkt heel erg op duurrennen. Het is heel spannend om dat te je kijken. Je bent een groot huurrenfan, fan Ja, ik hou heel erg ja. op duurrennen. Maar marathon lijkt daar heel erg op. Vergis je niet, ik zit hier dan misschien een beetje bokkig te wezen. Maar daar ben ik het voorkomen met je eens. Als ja. die wedstrijd er is. Ik zal niet meteen om half vier de, de televisie aan gaan zetten. Maar ik ga die wedstrijd wel, wel, wel, wel kijken. Want ik vind het wel ja. spannend. Maar zo gauw als het Holla die je met een, een UNOX-worst in je oor uh, onder die brug ja. door. Dan ben ik. Dan ben nee, dus dat ja, vind nee, ik dus ook. Maar Jongens, Het is toch ook wel weer iets te makkelijk. Want kijk, die marathonschaatsen doen en dan een kleine. 7, 6 uur over. Dan ja, dat zijn vind ik gek. Ja, het maar het is toch vraag, juist ook prachtig om die mensen te zien die daar die de hele dag over doen. En die ochtends om, om 6 uur in leeuwarden vertrekken en dan s'avonds uh, kort voor 12 binnenkomen. Ik heb bij mij in keer keer per jaar de marathon van Amsterdam langs. En als ik dan langs de kant zo, ik zie die wedstrijd langkomen, denk ik, yes! En daarna komt dat <laughs> hele circus. En denk, oh, daar ja, gaan we naar dan binnen. kan je niet naar de overkant. Nee, maar ik heb, ik vind dat ook, ik heb daar ook niks mee hoor. Want ik zei dat ook tegen die Rajonhoofd. De waren die gewoon naar de wedstrijd doen. De wedstrijd, de wedstrijd. Ja, dat wil jij, alleen wedstrijdrijders. Dat gepeupel erachteraan, hebben we het zo meteen nog even over. Eerst het nieuws van 9 uur met Russiet Finch. Tot zo meteen. Iedere vrijdag een mooie break. Een achter de week. Ja.